1 uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Minister Timmermans wil niet dat de VS en andere landen... buiten de VN om in Syrië gaan ingrijpen. In Knevel en Van den Brink zei hij dat de VN nu aan zet is. De Amerikaanse minister Kerry sprak afgelopen avond harde woorden... over het regime van president Assad. Volgens hem heeft de VS bewijzen dat het Syrische regime... een grote gifgasaanval heeft gepleegd op onschuldige burgers. Timmermans wil dat de VS die bewijzen aan de wereldgemeenschap laat zien. De SGP heeft voor het eerst een vrouwelijke kandidaat bij verkiezingen. De kiesvereniging in Vlissingen heeft Lilian Janssen geaccepteerd... als lijsttrekker voor de gemeenteraadse in maart volgend jaar. De stemverhouding was 23 voor en 14 tegen. Janssen was de enige kandidaat. Ze stelde zich beschikbaar nadat zes mannen nee hadden gezegd. Door een uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens... moet de SGP nu ook vrouwen toelaten in politieke functies. Hoogleraar Roos Vonk heeft getwitterd dat ze zin heeft om het uitgestreken smoelwerk van minister Kamp op zijn bek te slaan. De Nijmeegse hoogleraar Sociale Psychologie zegt dat in de kwestie rond schaliegas alles al bepaald is. Vonk zegt tegen de NOS dat ze al geïrriteerd was door een interview van twee pagina's met de topman van Aholt afgelopen zaterdag in NRC Hondersblad. Dat interview ging onder meer over het concept puur en eerlijk van Albert Heijn. Ze zegt dat mensen met geld en macht alles al bepaald hebben. De wereldwijde productie van wijn bereikt dit jaar het laagste niveau in 37 jaar. Oorzaak zijn mislukte oogsten door droogte en hagelbuien in Frankrijk en Italië. Ook in Argentinië wordt er door slecht weer minder geproduceerd. Dat voorspelt de internationale organisatie van wijn. Volgens de organisatie is er een grote kans dat de prijzen van wijn door het tekort gaan stijgen. Het weer weinig bewolking vannacht bij 12 graden. Ook morgen zonnig en droog. Alleen in het noordoosten enkele wolkenvelden middagtemperatuur 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. En ik ga schakelen. Want we hebben het een, uh, drie kwartier lang met Ellen Rutten, hoogleraar Slavische Taal en Letterkunde... aan de Universiteit van Amsterdam zojuist gehad over imperfectie. En daarvan hebben we een aantal aspecten m, nou, beter kunnen pakken... maar lang niet alles. Dus ik wil er ook graag over doorpraten. Met u als luisteraar uh, over wat imperfectie voor u betekent. Is dat iets waar u van houdt? En is dat inderdaad zo sexy... Juist als het niet helemaal perfect is en we kennen genoeg uh, beelden uit de media waarbij alles wordt perfect voorgesteld met als connotatie juist dat idee van seksie of is het juist precies andersom? Ja, waar zoek je naar? En wat is authenticiteit? Wat ik misschien nog wel minstens zo'n interessant begrip vind. Is dat nog mogelijk en waar zoek je dat dan in? Hoe... Hoe, als je het gevoel hebt dat je daarnaar moet zoeken. Hoe doe je dat dan? 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kaaseluna. 0800-1121. Dus dat is gewoon zoals te doen gebruikelijk. Um, maar ik ga ook in gesprek met iemand die u al één keer heeft gehoord. Merlein Nash. Wat een naam voor een muzikant. Die gaat zingen. Maar ik wil ook wel over zijn werk praten. En dus dat bedoel ik met schakelen, van het een naar het ander. En met hem kan ik ook wel over dat begrip praten. Maar laten we dan beginnen, nu toch... Uh, de mogelijkheid heb geboden met Ben. Goedemiddag, Ben. Hey, goeienacht. Leuk. Hallo, hallo? Ik heb een gedicht geschreven voor die mevrouw. De, voor, voor Ellen Rutten. Alsjeblieft. Heb je dat net geschreven? Ja, ik heb even naar geluisterd en. Uh, perfectie bestaat niet. Uh, het gedicht heet Perfect. <laughs> Perfect. Ja. ja? Laat horen. Mike. Perfect. Een meisje liep door een bos. Ik ben perfect, dacht ze. Het bos moest lachen. Dank je wel, Ben. Amen. <laughs> dat is een geweldige opening. Um, ik uh, sluit even aan met Aaltje. nacht, Aaltje. Uh, Helemaal lief. Ik ga weer meeluisteren. Ja, dat is goed. Dag, Ben. Uh, ik heb één... Een... Korte vraag. Ja. Bestaat perfectie wel? Wat was jouw eigen gedachte daarover? Nou, het eerste uur ging de hele tijd over imperfectie. Ja. Toen kwam ik al heel snel op die vraag. Want volgens mij bestaat er althans niet wat mensen hebben gemaakt. Ja. Bestaat het perfecte niet? Nee. Dus jij vindt, jij vindt zelf dat perfectie niet bestaat. Is dat erg? Is... Nee. Maar waarom zouden we dan streven naar imperfectie... als ja. het perfecte er dan niet is? Nou ja, omdat het... Ja, kennelijk... Ken, ken, ja. Dus ja, dan is alles alleen perfect. Ja. Nou, kennelijk moet het toch door sommige kunstenaars eh, naar voren worden gehaald. Omdat wij met z'n allen wel dreigen, of lijken te gaan geloven in zoiets als perfectie. Oh, maar wij, ja, daar hoor ik dus niet bij. Nee. Ik, ik, voor mij bestaat het niet. Nee. Maar ja, kun je anders over denken. Ja. Um, dus volgens jou bestaat het wel? Nee, ik, ik, perfectie. Nee, voor mij bestaat het niet, nee. nee. Ik geloof er niet in. Nou, en, hoe, hoe, hoe kunnen ze dan nou streven naar imperfectie? Dat hoeft dan toch niet meer? Ja, goede vraag. Ik speel hem door naar alle andere luisteraars. Oké, okay. ja? leuk. Is heel Dank. goed. Dankjewel, Aaltje. Ja. Daar. Um, ja, misschien is het gewoon wel waar wat ze zegt. Merlijn, singer-songwriter, ja. Ja. jong. ja D Wat betekent perfectie voor jou? Uh, Bestaat dat... dat? Nou, wat Aaltje net zei... Um, er lijkt vooral gepraat te worden over het streven naar perfectie. Niet ja. het behalen van perfectie. En ik denk dat dat... Uh, dat het verschil heel belangrijk is. Omdat het behalen van perfectie zegt eigenlijk meer iets over het resultaat. En het streven naar perfectie zegt meer iets over het persoon. En het persoon is natuurlijk veel interessanter. Ja. Dus als je streeft naar imperfectie. Dan klinkt dat voor mij eigenlijk alsof je afzet tegen de beweging die streeft naar perfectie. Ja. Terwijl ze waarschijnlijk allebei uiteindelijk hetzelfde behalen... Ja. maar via een ander proces. Dat is wel buitengewoon slim gereageerd... op waar we het nog steeds over gehad hebben, moet ik zeggen. Want je ziet toch, misschien heeft Aaltje gelijk... en heb jij dus ook gelijk, dat het, dat het, um, dat het, dat het streven naar perfectie... dat dat belangrijker is. Maar je hebt met Ellen Rutte net een heel gesprek gehad... ik heb een heel gesprek met haar gevoerd over... Het, ff, het streven naar imperfectie. Ja, dat, dat is er echt. Kijk maar naar al. Die verschijnselen die ze heeft genoemd. Ja. Um, ja wat me opvalt is dat um, hetgene, het meest menselijke wat er in haar voren komt... is eigenlijk het streven. Ja, dus iemand dat stre is menselijk. Het streven is menselijk. Het, ja, want het, het perfectie of imperfectie... dat zijn van die soort van hele arbitraire woorden... Um, en als je zo'n discussie begint, moet je eigenlijk vooraf beginnen... met het definiëren van perfectie ja, precies, en imperfectie. Ja. Dat, maar het streven is, is superduidelijk. En het typische is dat als je twee groepen hebt die, uh, laten we zeggen... dat ze zeer gepolariseerd uh, zijn... <laughs> en, um, en, en ze uh, streven allebei heel erg naar iets... omdat dat is waar ze in geloven... dan is, is er voor mij eigenlijk niet zoveel verschil. Ja, ja. Ze zoeken naar iets, omdat ze... Nou, ik neem aan, ze zoeken naar iets wat ze vervulling geeft. Hmm. En wat hetgeen is dat ze dan zoeken... is voor mij dan niet relevant meer. Het... Maar heb jij niet het gevoel dat wij in een samenleving leven... waarin juist in de, in de beeldvorming... en mensen ze zeggen regelmatig dat we in een gemediatiseerde samenleving leven... dus een die hoge mate wordt gedomineerd door de beelden... waar wij mee geconfronteerd worden... dat in die beelden juist dat wat perfect is... Wat perfect is en wat niet een streven naar perfectie is, dat die de boventoon voert. Ja, um, nou, ja, als je het dan hebt over de beelden kan je, kan je een voorbeeld noemen van een tak waarin je dat heel erg ziet? Een tak. Ja, of bijvoorbeeld reclame. Gewoon in reclame. Het moet er allemaal dat zo dat, mooi mogelijk, ja. zo glad mogelijk uitzien. Ja, alles. Ja. Er moet niks zijn dat je stoort. Ja, um, het komt voor mij over alsof er eigenlijk uh, zoveel mogelijk menselijkheid wordt uitgefilterd. Omdat hoe oppervlakkiger je iets maakt, hoe meer mensen het zal aanspreken. Um, en. Als je dan nog een stap verder gaat, het, het idee, als je een reclame als voorbeeld neemt, is om te verkopen. Dus je zou kunnen zeggen dat het binnenhalen van geld of macht of roem of andere dingen uh, ervoor zorgt dat je streeft naar een zo oppervlakkig mogelijke uiting van je medium. Dan hoef je het niet alleen over beeld te hebben, uh, zodat je zoveel mogelijk mensen raakt. Dat zie je in de muziek ook met heel veel boybands. Dat zie ik dan weer als ja. uh, het zogenaamde perfecte. De boy band. De boy band, ja, nou ja, ik, ik geef maar een The voorbeeld. De boy band is iets waar het, het imperfecte uit gefilterd wordt. Ja, er mag sowieso niks mis mee zijn. En als er iets mis mee is, dan is dat ook heel mooi gekaderd. Weet je wel, die ja. stoppelbaard of wat dan ook. Ja. Um, en het, het ding is, is, is dat um, zodra er iets menselijks in zit, dus uh, imperfect zou je het dan zo ja. kunnen noemen, dan wordt het ook kwetsbaar. En je wil dat je product onkwetsbaar is. Dus ik denk dat daar. Uh, dat daar een, een kern in zit. die, uh, die er, ja. Maar hoe doe jij dat dan als muzikant, singer, songwriter? Wil jij um, onkwetsbaar zijn? Nee. Of wil jij dat je product onkwetsbaar is? Nee. nee ik, ik geloof heel erg erin dat... Um, kijk, die onkwetsbaarheid bestaat natuurlijk niet. Nee. Um, dus het beste wat je kan doen... is je kwetsbaarheid zoveel mogelijk aan de oppervlakte laten komen. En dan, dan weten we het allebei. Ja. In plaats van dat het een soort geheim blijft. En dat, ja. dat kan je in je product ook doen. Daar heel eerlijk over zijn. En dat is wel iets dat heel erg mist. En uh, ik had bij het gesprek wat jullie in het eerste uur hadden... heel sterk het gevoel dat het niet per se ging om het perfecte of het imperfecte... maar het, het verlies aan menselijkheid in heel veel, nou ja, beeld, bijvoorbeeld... Ja. waar je liet over Juist, hadden. Menselijkheid verstaan als kwetsbaarheid. Ja, maar dat kan jij nu laten horen, want je gaat zingen. Ja. En wie zingt is kwetsbaar. Er is niet aan gefilterd, niet aan geproduceerd... Um, je gaat een aantal liedjes laten horen, dit tweede uur, van Casaluna. Een ode aan de imperfectie noem ik het. Dat ja. zijn liedjes, denk ik, van je uh, cd die je net hebt gemaakt, geproduceerd. Running Forward, klopt dat? Dat je hiervan uh, laat, dingen laat horen? Uh, ja, zeker. Yeah. Wat ga je nu zingen? Ik ga nu uh, Big Guns zingen. Big Guns. Nou, oh, go ahead, man. U hoort Marilyn Nash, Nederlandse singer-songwriter van zijn cd, Running Forward, met het nummer... Big Guns. Gently showing our guns are useless in this fight Doing as you wish or we forfeit this tonight You're big, I'm small, I'm short, you're tall. Make me swim long lengths between us. Disappointing, you are going to tell a lie, and we're not to resist. In vain, it &E is mocking me. I feel ashamed. I really wanted to have faith the grass is staring at me from the other side if i do this i'll never Disappointing, you are going to tell a lie, and we're not to resist. In vain, that is mocking me. I feel ashamed. I really wanted to have faith. Disappointing, you are going to tell a lie, and we're not to resist. In vain. Je sure hm. dank Live hier in de studio van Casaluna. Um, is een eentje. Gewoon maar met een keyboard en een microfoon en dan zingen. Hartstochtelijk zingen. Authentiek. Ik wil daar zometeen over doorpraten, uiteraard. Um, maar wil ook nog proberen om de mensen die thuis luisteren erbij te betrekken. Als ze dat willen, natuurlijk. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. Mijn vraag aan u is, wat betekent imperfectie voor u? Heeft u iets met dat begrip? Wat betekent authenticiteit? Is dat iets wat belangrijk is? En hoe, waar zit hem dat in? En hoe krijg je dat als je het niet hebt? Martin, nacht. Ja, goedenacht. Als uh, ik hem wel Ik wou heel even aanhaken op de officiënraad, uh, omdat ik heel veel uh, het perfecte en imperfecte uh, geassocieerd hoor worden met uh, een beetje de uh, universele schoonheid of een soort van uh, het ultieme. Ja. Uh, terwijl je het eigenlijk meer in de volksmond soms iets heel onbenulligs uh, perfect op zijn plaats kan vallen en waarmee uh, uh, ja, dat weet je eigenlijk meer perfect eigenlijk meer uh, uh, uh, zou zijn van dat je de, uh, uh, het geen, uh, voor de persoon zou maar zeggen, uh, precies op de plaats vallend, dus meer een, een spijker kan perfect zijn uh, als gereedschap. <laughs> uh, dus in die zin, perfect kan soms heel imperfect zijn voor een ander. Iets heel onbenulligs op een bepaald ja. stukje of een dingetje net Zeest. nodig hebt. Ja. Dat is dan dat, perfect, dat is ook dan de uitdrukking die je vaak gebruikt. Ja. Terwijl het juist iets is wat hem, hem niet in universele zin per, perfect is. Ja. Ja, voilà. ja, perfect denk je ja, Je denkt er vaak in het objectief. Maar het is vooral kan er ja. heel erg subjectief ja. gebruikt worden. Hou je ervan? Van die dingen die uh, um, zo nou ja, niet, niet perfect zijn en juist wel uh, perfect ja, op zijn Ja, Ik kan ik ook wel over nadenken, maar. Als ik aan perfect denk denk ik ook aan instrumenten of aan, uh, je hebt toch muzikant ook, ja. maar in het in in bouwen, van, bouwen van instrumenten wordt natuurlijk wel naar een bepaalde vorm van perfectie uh, ja. uh, gestreefd. En, en, en in die zin snap ik het ook wel weer hoor, dan heeft, heeft dat perfecte wel de, meer de benoeming van uh, ja, de ideale, het ideale geluid en alles, dus in die zin hou ik er wel van. Maar, zelf ben ik kunstenaar. En uh, daar zie je inderdaad weer dat dat een hele, ook een heleboel uh, spanning kan opleveren. Ja, juist. En, en het idee, uh, Martin, uh, wat voor soort kunstenaar ben jij? Uh, nou, noem het, noem het uh, fijn schilderen. Dus okay. die dan wel. Ja. Ja. Maar. maar wel ook op het perfecte af, zal ik maar zeggen. Wat uh. Vroeger werd dat ook gezegd, je precies en perfectionist... Dat ik die begrip ook nooit helemaal begrepen. Want het is het streven naar. naar dat, ja. Want um, um, waar ik het met Ellen Rutten over had, is dat. dat begrip imperfectie komt in beeld. op het moment dat er een grote. Uh, f, ja, technologische verandering plaatsvindt. in de samenleving. Nou, we hebben nu de, met de digitale revolutie te maken. Is dat iets wat jij ook ziet als een soort. Ja, ben een bedreigende, angstaanjagende ontwikkeling. Jij als fijn schilder. Ja, kijk, als je mensen perfect wil maken die natuurlijk, uh, uh, en, en systemen waarin mensen moeten fungeren, ja. dan, dan heeft het wel uh, natuurlijk enge kantjes als je als je, uh, je ziet het in veel bedrijven, ik heb, ik heb best wel bij veel bedrijven gewerkt, en als jij natuurlijk niet perfect in het plaatje past om het woord maar te gebruiken, ja. van dat, het profiel dan val je al snel buiten de boot natuurlijk. En in die zin is het heel erg... Uh, ja, ik denk, ik denk ook dat het een streven is... wat, wat, wat, wat, u, uh, wat, wat de vorige uh, luisteraars ook al aangaven... Dat, dat, dat het een utopisch baan is, perfectie. Ja. Uh, ik denk... Um, en de ja, gevaar. en de daarmee een oh, ja. gevaar, ja. Ja, daarmee is, is het niet zo'n gevaar. Want ik denk dat het, dat, dat het toch altijd zal blijken dat. En dat zie je ook. Ze hebben ook geprobeerd, natuurlijk, de economie perfect te bouwen. En, en helemaal stabiel. En dan blijkt dat toch ook helemaal weer instabiel te zijn. Dus er zijn altijd factoren die uh, En de wereld. Maar ja, goed. Het is helemaal moeilijk. Want als je het filosofisch gaat trekken, natuurlijk, dan uh, zou ik een religieus. dan zou ik perfectie meer een, een hele. dan, dan ga je het inderdaad boven het natuurlijke zoeken. boven de, de mens zelfs. Ja. Dan neigt het meer naar uh, het goddelijke. Dan. dan zou ik daar uh, in die hoek meer gaan zoeken. Doe je dat? Die, echt puur zuiver. Hè. De, uh, ja, maar ja, dan. Het is ook zo moeilijk, want heel veel mensen. Dat begrip, bijvoorbeeld een paradijs. dat zou je dan de perfecte wereld zijn. Ja. Maar dat is dan natuurlijk heel moeilijk voor te stellen, soort zaken. Hm. Als je natuurlijk al. Uh, maar ja, als mens perfect was geweest, was die er ook niet geweest. Want ik geloof dat wij juist door een mutatie, dus door een foutje. Uh, uh, onze creatie te danken. Dus door het kopiëren van gen. Uh, zijn er eigenlijk. In, in, als dat perfect gekopieerd was geweest. dan waren wij er ook niet geweest. Nee. in onze diversiteit. Kijk, we zijn en, gewoon imperfect. In, uh, ja. De mens is dus imperfect. Ja. imperfect zijn. Ja. Ja. Ja. Martin, dankjewel. Veel succes in, ja, in ieder geval. leuk om over na te denken. Ja, ja, ja is we goed. Even. Luister even verder. Ja. Dankjewel. Goeienacht nog. Daag. Ja, bedankt hoor. Merlijn, Nash, waar zong je nou net over? Eh. Uh, ik zong over, dat is wel grappig eigenlijk. Ik zong over uh, een fictief persoon waarvan ik hoop dat hij zichzelf uiteindelijk zal tonen. En dan de teleurstelling dat het niet, dat het niet gebeurt. Dat, dat, dat hij zichzelf zal tonen? Ja, nou dat is die kwetsbaarheid waar ik het over had. Uh, ja. Jij zei net: van, zou je dan onkwetsbaar willen zijn in je muziek? Dan zei ik: nee, juist niet. Nee. Uh, maar dat is wel iets wat mensen. Heel graag willen. Je ziet dat ook heel erg. Je ziet op social media heel veel terug. Dat is ook dat perfecte. Uh, waar we het dan over hadden. Want het moet af zijn. Ja. En, en dan kan het ook niet meer breken. Want in Nederland, nou ja, zoals wij, zijn social media juist een plek waar je, je je perfecte zelf kunt laten zien. Of jezelf als perfectie. Ja, er is. Een... Er, is een, uh, er is een hele interessante documentaire gemaakt door uh, Joep van Os. Die heet Farewell Facebook. Ik weet niet of je die kent. Nee. Um, en volgens mij. Komt in die documentaire zelfs voor dat een meisje jaloers is op haar eigen Facebook-profiel. Ja. Hij doet daar dan onderzoek naar. Nou ja, dat, dat geeft maar als, als voorbeeld weer hoe erg, je, hoe erg ver weg je kan staan van het ideaalbeeld. Het is het perfecte beeld van jezelf. En in je muziek roep je eigenlijk op, en in zo'n liedje doe je eigenlijk een appel om ja. uh, dat los te laten en dat gewoon juist niet te willen. Maar... Uh, ik, zou, ik zou het geweldig vinden dat. Kijk op het moment dat je zo ver van jezelf afstaat... zoals dat meisje, dat is dan een heel overdreven voorbeeld... dan, even dan, heel clichématig staat ze dus niet meer dicht bij haar hart. Of dicht bij haarzelf, dicht ja. bij haar kern, hoe je maar wil zeggen. En dat is super zonde. Want dan ga je dus al je beslissingen nemen... op basis van... Uh, dat je eigenlijk niet meer in contact staat met jezelf. En dat is zonde. Dus, en dat lijkt me ook niet zo vredig... als je dat als ja. volk of als, als wereld doet. Dus ik... Uh, ik zou graag willen zien dat dat door naar muziek te luisteren, en dat wil ik dan ook met mijn muziek bereiken... dat, uh, dat mensen dan weer dus dichter bij zichzelf komen... en ja. dat, dat het imperfecte en het perfecte, dat dat los wordt gelaten. Ja. En dan krijg je wat voor mij dan de perfectie is... dat die discussie niet meer aanwezig is. En ja. ja, Dan ben je er. Dan hoef je het niet perfect te noemen, maar dan ben je er in ieder geval. Dan ben je er, ja. Um, zo komt er voor luisteraars natuurlijk een onderwerp bij. Um, het gebruik van sociale media als een plek om jezelf op te pimpen tot perfecte, pro perfecte pro proporties... terwijl dat in de realiteit helemaal niet het geval is. mag u ook op reageren natuurlijk. 0800 1121. Nou is er niks moeilijkers, denk ik... al klinkt dat paradoxaal, om als muzikant authentiek te zijn. Ja. Want je hebt zoveel voorbeelden en stemmen in je kop... en je kan zoveel mensen nadoen. En het is zo makkelijk om... Um, om je anders beter te willen voordoen dan je, dan je wil zijn. Ja. Uh, dus met, hoe doe jij dat? Nou, met authenticiteit bedoelen we eigenlijk iets... dat heel oorspronkelijk is, toch? Dat is eigenlijk origineel. Het is nog niet eerder gedaan. Nee, zeg maar. of, nee dat je echt bent. Dat, dat, je, echt dat, je, bent. dat nou, je echt bent. Dat je echt wat bent je, wat, wie je bent en wat je kan. Want daar, origineel, Juist, juist de, de, de, de drijfveer om origineel te willen of te moeten zijn... haalt je volgens mij weg uit wie je, uit je, wie je bent, toch? Ja, want dan, dan streef je iets naar... Uh, dan streef je een beeld na wat jij hebt van originaliteit. Ja. En dat hoeft niks met jou te maken te hebben. En Ik heb zelfs iemand, uh, Sam Dres, de hoogleraar literatuur, eens horen omdraaien. Dat je Wij denken altijd dat als je als jong bent, ben je origineel. Want hm. dan ben je nieuw en dan kom je... Nee, pas als je, als, je, als je op leeftijd raakt, als je je ontwikkelt... dan, ja, precies. dan word je degene wie, dan word je origineel. Als je jong bent, maak je gewoon alles voor het eerst mee. Dus dan is alles origineel voor jou. Ja, maar je bent beïnvloed. Je bent, Dotaal, maar je bent dan dat? wel... Dus ben je beïnvloed. Door daar. wie ben jij heel erg beïnvloed? Uh, qua muziek? Ja. Um, Radiohead, heel erg. Ik heb veel Tool geluisterd toen ik nog boos en puber was. En, ehm niet zo heel lang geleden. <lacht> nee, nee. En ik luister het nu soms ook nog. Als, ja. ik, als ik gewoon boos en uh, adolescent ben. Uh, en um, heel veel filmmuziek. Ik vond vroeger popmuziek eigenlijk bij niks. Want ik vond het allemaal zo vlak. Op DMF en NTV en The ja. uh, Box had je toen nog. En... Um, ik ben nu ook heel erg veel van James Blake en Patrick Watson gaan houden. Qua popmuziek. Qua popmuziek? Ja, ja. Ja. Ik dacht dat je even over filmmuziek doorging. Oh nee, sorry. Ja, nee. Nee, dat... qua, qua filmmuziek, dat, dat is meer echt van vroeger. En ik, um, mijn ouders hebben heel veel geluisterd naar Crosby, Stills, Nash Young en CPR. En noem jij je daarom ook uh, Nash? Nee, zo heet ik gewoon. Je heet gewoon Nash? Ik heet gewoon Nash, Ja, ja. Want het is wel een naam om te dragen. Ja, ik ben er ook heel blij mee. Het is beter dan Merlijn uh, Boomsma of zo. Maar, <laughs> hoe, maar hoe kan dat nou? Dat je dan... Nou ja, goed. Dat je ouders dan dus ook <laughs> nog naar Crosby, Stills en dus Nash. Ja, mijn vader is Engels. Dus... Nou ja. Oké. Okay, ja, ja, en okay, okay. Dus, dus, een dus een hele, hele, hele, hele simpele, banale... De... Ja. ja. ja. ja. Het is Mensen eten gewoon soms Nash. Ja. ja. Precies. Vind jij het goed? Nash? Uh, Nash? Ja, ik ben Toch er heel of? blij mee. Ik heb heel lang moeite gehad met mijn voornaam. Merlijn. Ja. Merlijn, ja. Dan was het John was dan beter geweest of zo. Weet je. John Nash. Ja. Zoiets dergelijks. En, maar goed, het gaat erover. Dat zijn dus allemaal invloeden. Ja. Zoals die van Radiohead, om maar eens een hele goede groep te, te, te noemen. Ja. Hoe schud je die dan van je af? Want ja. hoe laat je dat achter? Dat is dan de vraag. Hoe laat je het achter je? Nou, door zoveel mogelijk tot jezelf te komen. Ja, maar hoe doe je dat? Dat is zo makkelijk gezegd. Ja, het is zo makkelijk dus gezegd. Hè? En er zijn heel veel manieren voor en heel veel tijdschriften... die je vertellen hoe je dat moet doen. Ja. Um, en dan kom ik weer terug bij die kwetsbaarheid. Omdat je dan, dan, dan voel je wanneer het klopt en wanneer niet. Ja, ja. Dus nee, het dat je, je kwetsbaar voelt, dat is het signaal. Eigenlijk wel en ook naar jezelf toe. En um, je zal er altijd achter komen dat je misschien een pad bent ingeslagen... waarvan je achteraf denkt, maar dat wilde ik helemaal niet. Maar dat is dan ook waarvan je leert. Ja. Laat nog iets horen. Dat wil ik graag dat je ja. dat doet. Merlijn Nash. Um, van je CD die je net hebt uitgebracht. Wat is het nummer? Oh. Ja, ja dat dus is het even. Deze uh, heet uh, Somewhere Safe. En waar gaat het over? Um, ja, wacht dan. Ga ik even zitten. Ja, deze gaat over iets heel anders. Um, het gaat over uh, de aankomende dood van een geliefde. En dat je met elkaar afspreekt om te ontmoeten om elkaar te ontmoeten op de plek waar je elkaar hebt lief gehad. Dus die plek bestaat natuurlijk niet echt. Die is niet fysiek, fysiek aanwezig. Maar ik doe dan alsof... en ik wissel in dat nummer de hele tijd tussen... dat ik sterker ben en voor haar zorg. En dat zij er eigenlijk voor mij moet zijn... want ik blijf alleen achter. Zeg maar. Daar gaat het over. Somewhere Safe ja. gaat zingen. Um, ik zeg nog een keer dat de cd... Waar dit, het materiaal dat u hoort, dat is vanavond dus live. Hij zit hier achter zijn keyboard... Groot keyboard. Er zit hier te, uh, gewoon te spelen en te zingen. Er is een cd opgenomen. Hij heeft een cd opgenomen en uitgebracht. En die heet uh, Running Forward. Maar dit is het nummer Somewhere Safe. This is where... Ja, eigenlijk moet je dan. Ik, ik applaudisseer bewust niet, Merlijn, hoewel ik dat natuurlijk wel doe. Maar als ik dat in mijn eentje doe, dan klinkt dat. schamel. Ah. En uh, dat is niet wat ik voel. Dank je. Dank je wel. Um, ik kom er nog op terug. Als in de liefde. een van beiden sterft, ja, wie troost dan wie? Ik kom er zo meteen op terug. Uh, het is nu half twee. We luistert Naar Kazaloenen op radio 1. We praten over imperfectie, authenticiteit en dat gebruik van sociale media. Dus u mag daarop reageren. 0800 112. En Siegfried, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Kijk, uh, perfectie en ook op social media en al wat stromen reclames, uh, het bestaat niet. Nee. Dat, hebben wij, dat hebben wij zelf gecreëerd. Wie zijn wij? Wij mensen hebben het gecreëerd. Ja. Je moet perfect zijn. Ja. En dat is het probleem. Doordat wij het gecreëerd hebben... Zijn, komen wij ook steeds in het probleem. Omdat wij elke keer... naar de perfectie streven. Is dat iets waar jij last van hebt? Nou, eh, last van heb ik dat niet. Maar eh, ik zie het gewoon om me heen. Ook op uh, social media, ja. uh, ik zit op Facebook, Twitter, overal zit ik wel op. Ja. En als je dan uh, kijkt hoe mensen reageren, en ook als je naar de profielen kijkt van mensen. Ja. Nou, Als je, als je uh, bijvoorbeeld Facebook, als je daar profielen van mensen bekijkt, die het openbaar hebben, nou, ze zijn wel zo perfect. Hm. Daar is echt helemaal niks mis mee met die mensen. <laughs> ja. en, kijk, wat bedoel ik nou? Wij hebben dat zelf gecreëerd. Wij vinden iemand anders zo ja. perfect. Dat moeten wij ook doen. Maar zie, zie je dan op is. Facebook bijvoorbeeld ook profielen van mensen... die bewust het imperfecte uh, aangeven? Ja. En is, is dat dan niet veel aantrekkelijker? Ach, nee. Uh, het oh. is... Uh, Heel kijk, jammer. Ik, ik, ik heb het ja, ik let er zo'n een beetje op en uh, daarom ik vind dit dus programma, vind ik ook altijd uh, heel mooi dat zoiets belicht wordt eens een keer. Maar wij, uh, kijk, de samenleving waar wij nu in leven, die kan niet anders meer. Als wij nou nog een stap moeten terug moeten doen, komen we zelf allemaal in het probleem, hm. doordat wij naar de perfectie streven. Ja. Om, uh, kijk. Het is zo van, uh, ik heb het uh, zelf meegemaakt... als de buurman een nieuwe auto heeft... moet de andere buurman ook een nieuwe auto hebben. Ja, ja. Omdat hij... hij wil niet onderdoen, maar hij wil net zo perfect zijn als de buurman. Ja, ja. Kijk daar moeten wij van afstappen. Als wij daar een keer van afstappen... kijk, perfectie bestaat niet. Dat hebben wij zelf gecreëerd. En hoe, hoe moet je dan... want dat is dan de, de vraag natuurlijk, Siegfried. Hoe moet je dat dan doen? Hoe moet je daar nou tegen ingaan of ervan afstappen, zoals je dat zegt? Nou, dat is ja. heel simpel. Wees, wees blij met wat je doet. Kijk, eh, als je, eh, wees gewoon jezelf. En als je jezelf bent, bedank je zijn eh, dat je perfect bent. Okay. Maar elke reclame wat je ziet, of het op social media is of wat dan ook, het wordt zo mooi en zo ja. perfect. En als je achter de schermen kijkt, dan is het waardeloos. Ja, weet jij altijd of je jezelf bent? Ik ben altijd mezelf. En dat durf ik 100 te zeggen. Denk ik eh, ik eh, streef ernaar zo eerlijk mogelijk te zijn. En eh, zo recht mogelijk door het leven te gaan. En daar heb ik vrede mee. Ik hoef... Eh, en ja, dat kun je ook een bepaald soort perfectie noemen. Maar daar heb je, daar heb je het alweer. Omdat je dat doet, dan zou je het perfect kunnen noemen. Ja. Het... En dat is het niet. Het gaat om de dan ervaringen, het... niet om het goochelen met woorden natuurlijk. Nee, maar het is, het is gewoon een woord en het wordt veel te vaak gebruikt. Ja. En dat is het, waar uh, mensen voor om moeten letten. Oké, okay. misschien is dat ik, wel een begin. Nee, nee, daar is niemand bij. Nee. Nee. Er is geen mens perfect. Geen, eh, perfect als alles perfect was... Hè, ja. Dan zou je met een dubbeltje septie niet meer... Maar dan zou je met een dubbeltje de wereld rondkomen. Ja. Het is niet en zo. Is Misschien moeten we ophouden ja. met het woord perfect eh, te gebruiken... Omdat het, het verlangen naar, of het streven naar perfectie te veel voedt. Siegfried, ik dank je wel. ja. Goed om je gesproken te hebben, dankjewel. Um, ik heb gezien dat Maarten Hag inmiddels is uh, gearriveerd. Misschien wil je, wil je alvast even vertellen wat je hierna gaat doen? Want die gaat uh, Dit is de Nacht doen. Ben je in je eentje? Vandaag doe je het zelf. Uh, neem maar even die, neem die microfoon eventjes. Ja. Hij neemt even de plaatsen van Marlijn. Nee. En ik heb een eentje. Nee, nee. Uh, ik krijg gasten. Je krijgt gezellig. Gasten. Ja, ja nee, die die die laat je Soms ook de laatste tijd, ook wel eens door iemand anders presenteren. Ja, dat klopt. Ik heb een paar keer regie gedaan, ook van de zomer. En ja. zo. Maar ik nee, dacht, mag ik zelf weer presenteren. Mag wel helemaal lekker aan de bak. Waar zal het over gaan? Uh, over van alles en nog wat. Maar om uh, te beginnen, met... Uh, uh, gaan we het doen over uh, uh, het nare verhaal van Albu Zes en zo. Uh, ja, al, hè, die, dat verhaal dat die een van die initiatiefnemers... die belangeloos mee zou werken... uiteindelijk toch een rekening van 160.000 euro ja. bleek gepresenteerd. Precies, hè? nou ja, een heel kort de bocht denk je dan gauw... Is uh, er is veel geld en ja, er is wel weer een graaier. Maar hoe ziet het echt? Ja. Uh, en, nou, de voorzitter van Alpdu6 gaat nog veel tekst en uitleg geven. Luisteraars prettig. mogen hebben ook vragen stellen. Ja. Mogen er van alles voor de voeten werpen en, en, en, en, en opheldering vragen. En ja. we gaan ook vooral aan luisterers vragen wat zij zelf eigenlijk hoe, wat hun betrokkenheid eigenlijk is bij uh, de strijd tegen kanker want dat zijn een hele hoop mensen op allerlei manieren bij betrokken. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de verhalen van de mensen de... thuis. Ja. Ja. Hoe, hoe die uh, zich uh, daar, hoe die daar betrokken bij zijn. Ja, en we gaan, uh, we hebben ook een band. Nou, Marlijn doet het, uh, maakt hartstikke mooie muziek hier. We hebben eerder in deze dag gehad, helemaal top. Maar wij hebben straks uh, Orlando, ook een veelbelovende uh, band. Uh, met frontdame Tessa. En we, hebben, we gaan het twee uur lang over internet hebben. Nou, als ja. je het hebt over perfectie en ja. imperfectie. Nou ja, <laughs> het zal daar ook wel aan de orde okay. komen. Twintig uh, jaar internet. Wat heeft het de wereld gebracht aan mooie dingen? Misschien ook minder mooie ja. dingen? Is dat, Te veel om op te noemen. Een van de dingen waar we het over hebben is dat die technologische... Ja, revolutie, want daar kun je wel over spreken. Die digitalisering van de samenleving. En daar is internet natuurlijk het voorbeeld van. Dat, dat, je kunt je afvragen, oh, boezemt dat angst in? He? Is dat bij jou zo, bijvoorbeeld? Uh... Angst om iets wat wezenlijk is, menselijk is, authentiek is, kwijt te raken. Daardoor in het contact met mensen. Ik ben daar niet zo bang voor. Omdat ik denk dat altijd het, uh, de wal het schip gaat keren. Ja. En internet heeft, is, heeft in zichzelf ook juist heel erg die kracht van de diversiteit. He, dus uh, al die verschillende uh, stemmen en, en de meest maffige geluiden ook. En die, die elkaar aanvullen. En ja, dan, de, dan zit er zit daar zoveel imperfectie op internet. <lacht> <Okay>. <lacht> Ik snap je verhaal wel. Hoor. Van nee. de social media. En ja. Je zet uh, de mooiste dingen van jezelf in de is waar... Maar nee, ik ben er niet zo bang voor. Goed zo. Nou, veel succes na tweeën. Dank dan je wel. Okay. Dank bij de EO. Marie, Marie, goeienacht. Hallo, ik spreek met Marie. Uit Hallo. Amsterdam. Hi. Uh, ik uh, kom vaak tegen dat mensen naar perfectionist me streven. En zichzelf ook perfectionist noemen. En ik denk dat dat een hele slechte eigenschap is. Ik moet altijd denken aan het rapport vroeger. Ik ben 64. Daar stond achterop een lijstje wat de cijfers betekenen. En 10 was niet perfect, want het was uitmuntend. Ja. We streven naar uitmuntendheid, en volgens mij is dat het inzetten van jezelf 100% en ah. dat het gedaan, dan geeft dat voldoening. Ah, dat is wel een interessante verschuiving, om dat uh, ervoor in de plaats te zetten. Nou, uit, uit, of excellentie zou je het ook kunnen zeggen. Ja, ja, ja, en dat is daar iets waar je ook wel naar kunt streven. En dat, dat betekent dat je alles geeft wat jij in je ja. hebt. En dan bereik je het hoogste wat je kan bereiken. En dat is uitmuntendheid. Doe jij dat? Perfectie. Uh, ik probeer het, ja. Nou, ik heb wel vaak, dan kom ik ergens van terug in de auto. En dan denk ik, nou, heb ik het goed gedaan? Dus ik heb ik nou mezelf helemaal ingezet. Ja. En dan denk ik, ja. En dan geef ik mezelf zelfs een kusje. Door mijn een kusje op mijn hand te geven. Om mijn dank te drukken. En misschien dat mensen de langs hij het wel gek vinden. Maar dan, ja, ben ik wel tevreden. Ja, nou, dat vind ik heel goed. En waarom zeg jij dan dat perfectionistische mensen... En mijn gasten, Ellen Rutte, noemden zichzelf een perfectioniste. Ja, dat die zo vreselijk zijn. Waar, waar, waarom vind je dat zo? Waarom? Nou, omdat ze. Nooit bereiken wat ze willen en daarom nooit voldoening krijgen en ook heel streng zijn. Niet alleen naar zichzelf, maar ook ja. vaak naar anderen. Ja. Omdat ze ook vinden dat die heel erg hun best moeten om perfect te zijn. Ik denk dat het niet te bereiken is. En als je naar een uitmuntendheid streeft, dat ze veel eerder van elkaar kunnen zien dat iemand zich totaal heeft ingezet. En dan kun je meer ervan ja. genieten. Vind ik vind eigenlijk wel een buitengewoon interessante um, shift om, de, om die term ervoor in de plaats te zetten. Want dat is veel. Want dat is wel reëel. En, um... Ja. Stimulerend eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, stond bij ons op de rapporten vroeger achterop. Dat dus is me altijd wel bijgebleven. Ja. Een tien is uitmuntend. <laughs> Heh, dankjewel. Mooie, mooie bijdrage, Marie. Dankjewel. Goeienacht. Oké. Okay. Joop, goeienacht. Ja. Goeienacht. Hallo. Ja, ik was al niet tevreden uh, toen ik tien was. Want ik kreeg een uh, nieuwe fiets. En ja. Eigenlijk was die uh, best mooi, maar ik dacht dat er een sticker op moest. <laughs> Ja. Nou, en, en toen was er iemand op de markt... en die gaf mij een heel stapeltje stickers. Dus ik denk, nou, ik plak heel die fiets vol met stickers. En toen, de, ja, ik keek daar eens naar... en ik denk van, jezus, dat is misschien wel zonde. Toen heb ik al die stickers weer afgetrokken. Want toen kwam die verf mee. Ja. En zo heb ik met die, die zoektocht naar perfect... heb ik in één dag een nieuwe fiets verknaald. Ja. Dus op... op uh, op jonge leeftijd was het al uh, zoeken naar dingen. Dus tevredenheid, dat is het wel eigenlijk. Dat zet dat jij ervoor in de plaats. In plaats van perfectie of uitmuntendheid, tevredenheid. Want de, de drang naar perfectie die maakt veel dingen kapot. Of kan, dingen, kan maar, iets kapot. Maar doen. de richting van perfectie, dat, dat hoeft niet altijd uh, meer te zijn. Ja. Kijk, want als we bijvoorbeeld nou uh, een winddag een wasdag noemen. Als er veel wind is, gaan we wassen. Ja. Dan hoeven we niet naar schaligas te boren. Kijk, schaligas is gewoon eventjes proberen wat eindjes aan elkaar te knopen... en een snelle oplossing te zoeken. Ja. Maar, maar die, iedereen voelt aan dat de richting van perfectie nu matiger is... en tevreden zijn met, met minder. Hmm. Interessant. Of, of uh, voel je dat dan? Nee, ik, ik, ik kan daar veel affiniteit mee voelen, moet ik je eerlijk zeggen, ja. Maar we vinden het nogal moeilijk om te minderen met z'n allen. Nou, ik denk dat het een verrijking is. Want die mobieltjes ook in de trein. Vroeger werd er uh, een gesprek, uh, werd er gepraat in de trein. En nu zit iedereen met zijn scherm te loeren. Ja. Dus, uh, maar, ja, en dan nog heel snel iets over authenticiteit... Uh, Jullie hebben een keer een uh, uitzending gehad over de stem. En toen belde ik ook. En ik dacht: van, Jezus, wat, een, wat erg. Maar, maar die training. Kijk, als je maar vaak belt. dan raak je eraan gewend. En dan, ja. dan lukt het allemaal wel. En daarom is een voetballer ook niet meer interessant. Uh, als hij twee of drie keer uh, geïnterviewd wordt. Want dat is allemaal mediatraining. Ja, dus perfectie wordt dan bereikt. Nee, ik begrijp het. Um, Joop, dankjewel. We gaan er tevredenheid voor in de plaats zetten. Dat is misschien wel een veel zinvoller begrip. Um, en ik zou het toch ook nog wel leuk vinden... als er mensen zijn die doelbewust op zoek zijn... naar vormen van imperfectie. Dat zou ik eigenlijk ook wel heel leuk vinden. Nog kunnen nog steeds bellen. 0800 112. Merlijn Nash, nog even uh, terugkeren bij jou. Jij zong net een liedje over... Um, als je je geliefde kwijt gaat raken en afspreekt... om elkaar weer te ontmoeten op een plek waar de liefde was. Dat ja. zei je net... Dat is wat jij meegemaakt hebt. Uh, ja, klopt. Je bent niet zo lang geleden je geliefde kwijtgeraakt, zo jong als je bent. Uh, ja, klopt. Uh, afgelopen zomer is mijn vrouw overleden. En die was? 26. Uh, nou zit je hier te zingen, ja. de benen daarover. Dat vind ik eigenlijk ongelooflijk, dat je dat kan. Of zit er iets in muziek waardoor je dat juist wel moet doen en wil doen? Want als we het nou over imperfectie hebben... dit is de grote imperfectie van het menselijke leven natuurlijk. Ja, nou... nou dit nummer was sowieso... Uh, op voorhand al geschreven. Um, Want je hebt die afspraak ook met jouw vrouw gemaakt. Zo van, we gaan elkaar ontmoeten. Uh, waar de liefde ja, was. Nou, nee, eigenlijk... Uh, niet per se. Uh, we hebben het er wel over gehad van... Uh, wat, uh, wat, wat gaan we doen... Uh, na je dood, zeg maar. Ja. Uh, maar... Ik verromantiseer het in het, in het liedje. Uh, want we wisten allebei niet wat er ging gebeuren. Uh, dus we hebben niet een soort vaste afspraak gemaakt... over wat we, wat we gingen doen. Want uh, we weten niet wat er gebeurt nee, na de dood. Dat kan je ook helemaal niet natuurlijk. Nee. Maar we hebben wel een afspraak gemaakt... over wat onze intentie was. En dat is goed genoeg. Ja. Dus... Um... En die, on die, on die intentie heb je onder woorden gebracht in het in liedje ook. Uh, want, wat nee. is dat dan precies? Wat je dan afspreekt? Um... Nou, een heel uh, praktisch voorbeeld is, uh, de, en ik zal, ik zal er niet onwijs in detail uh, nee, over gaan, maar de manier waarop ik haar het best kan eren na haar dood. Ja. En ik denk dat uh, bij een dood uh, krijg je die kans meestal niet echt. En dan vraag je je ook af, van hoe zou hij of zij ja. gewild hebben dat ik dit deed, doe. Um, en ik weet dat. Ja. En dat is uh, bijzonder handig. Uh, troost ook. En ook heel erg troostend. Ja. ja, want dat is eigenlijk, dat is vond ik wel dat je dat net formuleerde: dat dat een van de belangrijkste dingen is die, waar je mee te maken krijgt. Wie troost nou eigenlijk wie? Is het degene die sterft, degene die getroost moet worden, degene ja. die het leven laat, of juist degene die achterblijft? Nou, dat was ook wel haar zorg. van, uh, dat van uh, Ik weet nog dat een van de dingen die ze zei was: van... Uh, als ik er niet meer ben, dan worden je vaste lasten hoger. Hoe ga je dat doen? Daar maakten ze zich zorgen over. Weet ja. je wel? Dat soort, dat soort dingen. En uh, natuurlijk ook wat emotionelere dingen. Maar dat is wel een heel mooi praktisch voorbeeld. Ik heb hier met... Uh, notabene in de Nacht van Oud opnieuw... gesproken met René Gude, filosoof... die uh, ernstig ziek is. Dus daar zelf ook over nadenkt. Dagelijks bijna. En ook over schrijft en over spreekt. Hij is des vaderlands op het ogenblik geworden. Ja. Terwijl hem nog maar waarschijnlijk niet zoveel tijd rest. Um, hij vertelt ze dan ook dat... Eigenlijk degenen die achterblijven, dat zijn degenen die verdrietig zijn... en getroost moeten worden en het moeilijk vinden. Degene die weggaat of sterft, die heeft dat eigenlijk veel minder. Of althans, niet in deze wereld. Nee, nee, precies. Er zijn, er zijn zattheorieën over wat er gebeurt. Ja. Maar in de aanname uh, dat iemand die dood is... Uh, in, als je aanneemt dat hij niet meer bestaat, nou, dan is die discussie alvast gesloten. Uh, en als je aanneemt dat de persoon nog wel bestaat... Ja. Uh, met al het menselijk gevoel ook... Um, dan weet je niet hoeveel verdriet dat persoon heeft. Ja. Dus ik vind het moeilijk om daar echt een vaste uitspraak over te doen. Ja, ja. Dat snap ik ook wel. Ja. Um, wat ik begrijp is dat het niet een onverwachte dood was... maar dat je er als het uh, ware naartoe geleefd moet hebben samen. Ja, maar je bent nooit echt goed voorbereid. Nee. Maar, uh, en dat gaat dan alsnog sneller dan je denkt. Ja. Um, ik denk dat het heel goed vergelijkbaar is met iemand die, uh, die een ongeneeslijke kanker heeft. en die zeker nog drie jaar te leven heeft. en vervolgens na anderhalf jaar sterft. Ja. En dan is het toch weer een. Vergunning. Ja, dat is, en dat is dan nog steeds een klap. En het is dan nog steeds oneerlijk. Ja. Um, en dan heb je de relativering van. ja, maar we zagen het wel aankomen. Maar uh, we hadden niet verwacht dat het dan zo snel zou gaan. Wij praten hier een avondlang over imperfectie en perfectie. en auticiteit heeft. Dat wat jij hebt meegemaakt, dat niet allemaal totaal gerelativeerd eigenlijk? Um, je gaat dingen wel anders bekijken. Ik denk dat het sowieso... Kijk, je gaat door een jaar heen, door nou, alle seizoenen, alle winterdips, zomerups en ja. al die dingen. En um, ik ga het nu een jaar meemaken zonder haar. Dus ik denk dat ik na dat jaar pas weet wat er aan de binnenkant qua gevoelsleven echt verschoven is. Op dit moment zit ik nog zo diep in het proces uh, dat het moeilijk te zeggen is. Maar ik weet wel dat mijn uh, divisies die ik nu heb gegeven... op het perfecte en het imperfecte, eigenlijk niet zo veranderd zijn. Behalve dan dat ik er nu nog meer achter sta. Ja, dus ook nog meer achter kwetsbaarheid. Ja, ja. eigenlijk wel. Ik vind het buitengewoon um, ja, ontroerend eigenlijk... dat je hier gewoon zingt en bent en je liedjes laat horen. Dus wil je daar nog één, nog één doen? <laughs> ja, is goed. En wat wordt het dan? Um, deze staat niet op de cd. Deze heet The Cure... Um, die staat een beetje in lijn met het vorige liedje. Alleen deze bekijkt het vanaf de andere kant. Um, eigenlijk ben ik hier alleen maar sterk en wil ik haar steunen. Um, maar ik hoop dat er voor iedereen te horen valt dat daar een soort kleine kern van wan wanhoop in zit. Hmm. En die, die zeg ik niet expliciet, maar die zit er wel. Ja, dus daar denk het wel De over. dingen zijn gemengd. Ja, precies. Hoe okay. weet het? Um, het heet The Cure. The Cure, oké. Okay. Yeah. U hoort uh, live hier bij Barcelona vanavond. Marlijn Nash, The Cure. I am going someplace home where I'm not afraid alone, I'm taking all the time we need, I'm not giving up on you so. Tjure, door Marlijn Nash. Zelf geschreven en uitgevoerd hier bij Kazaluna. Uh, Dankjewel. Ja. Nog even, trouwens. Ik hoor in, je, in de manier op je jezelf begeleid eigenlijk iets doorklinken van de minimal music. Is dat een inspiratiebron voor jou? Of, um, want, want toen je net zat in te spelen, speelde je iets van Debussy. Dus je bent vertrouwd met klassieke muziek. Ja, weet je. Uh, ja, ik vind Debussy en ik vind het te gek. Omdat hij kan zo erg uh, het zoete vrang maken... Zeg maar. ja, hij heeft ja. het heel bitter zoet en dat vind ik heel mooi. Dat het klinkt eigenlijk alsof hij zijn leider accepteert soms. En dat, ja. Um, ja. En, dus dat um, kan in de muziek doorklinken? Dat kan in de muziek doorklinken. Ja, ook al moet ik zeggen dat dit is gebaseerd op een uh, niet zo'n bekende band... Um, met ook echt een specifiek nummer. Ja. En die band heet Echo Fox en het nummer heet Steal My Shoes... Hmm. En je hebt hun noten gestolen. Nou, ik ken ze ook een beetje. En ik, we hadden een avond samen toen zei ik ook... er is iets wat ik op jullie heb geïnspireerd. En toen zeiden ze, ja, dat moet je spelen, dat is te gek. Dus okay. Nou, ja. bij zo, deze. Zo gebruik je elkaar, dat is heel goed. Ik, uh, ik zie dat meneer Hoekstra heeft gebeld. Meneer Hoekstra, goedenacht. Ja, goede Hallo. Hallo. Kijk, uh, jullie, uh, wij willen streven naar, uh, daar gaat het programma over, naar imperfectie. Ja. Nou, die is uh, al om ons, om ons heen. Dus daar hoef je niet naar te streven? Maar, nee, uh, even kijken. Maar ik wou zeggen van, de wiskunde, die kan je volgens mij perfect noemen. Ah. En ik ben abonnee van de Groene Amsterdam, Amsterdammer, kan ik iedereen aanbevelen. Ja. Tientje per maand, en, uh, per maand opzegbaar. Dan heb je vier bladen, en Rijksdaal, dan heb je een degelijk blad. <laughs> maar er is de. Ja, een degelijk blad, vind ik ook de... wel goed. Ja, maar, dus daar daar is de... Is de... Je, je wil zeker verwijzen naar het, naar het artikel van uh, meneer het Hoofd, of niet? Juist, ja. Die heeft, dankzij zijn perfectie, want uh, zijn promotor, Tini Veldman, ah, die zei: dat komt niet zo precies. Maar hij ging door. En zo heeft hij dat Higgs-deeltje ja. ontdekt. Het Nobel, nee, Nederlands Nobelprijswinnaar in de natuurkunde. Die, die, is, ja. die is, ja. En die... Hij, hij ging zelf uh, Einstein rekenen ja. Want anders begreep ik het niet volgens ja. hem. En volgens hem is uiteindelijk de hele schepping terug te voeren op een paar cijfers. Ja, ja. ja. En dat geloof dat jij ook? Ik heb het gelezen dan. Ja. Nee, dat geloof ik niet. Ja. Merlijn, wil even reageren? Uh, nou... Uh, ik ben geen natuurkundige, maar ik weet dat tot nu toe... Uh, de relativiteitstheorie en uh, theorie, de kwantumtheorie, de uh, snaartheorie... tot nu toe nog wel onverenigbaar zijn. Dus ja. dan blijft het toch maar een theorie dat de wiskunde ja. perfect is. Maar in dat artikel, ja, okay. in de Groene, waar, waar meneer Hoeks naar verwijst... suggereert die Nederlandse Nobelprijswinnaar het hoofd... dat die twee theorieën uiteindelijk in een paar getallen... samengebracht zullen kunnen worden. Ah, Zover zijn de... ze nog niet... Maar het is nabij dat moment. Ja. Goed, meneer Hoekstra, ik dank je wel voor deze uh, bijdrage via de wiskunde. Want ik kan nog, ook nog even Ben aan de telefoon uh, uh, krijgen. Ben, goedenacht. Ja, goedenacht. Ben, al Amsterdam. Hallo. Uh, ik realiseer me dat hoe meer je streeft naar perfectie, hoe meer je merkt dat perfectie niet bestaat. Ja. Even doordenken. Ja, ik, ik, moet, ik denk, denk nog even na. Eh... <laughs> um. Want doe, is dat iets wat jij doet, wat je, wat je merkt? Ja, ik ervaar dat. Dus als je dingen precies wil doen, dan, dan dat je denkt, ja, ik kom er, ik kom er bijna. Ja. Maar ik bereik het niet. En ik denk dat het goed is. Ik denk dat het, uh, laat ik het maar heel filosofisch zeggen, ik denk dat het de mensen ook nederig houdt. Ja. Ik denk dat je anders, uh, nog eens een woord gebruiken, uh, hoog moet krijgt. Maar is hij daar niet juist veel, uh, veel leuker? Ja, precies. Juist? Precies. Precies. En, en, en helemaal geen, geen frustratie. Dus ik hoorde net jullie het wel zeggen, gesprekken, uh, van mensen die, die ja, perfecteerden niet. Uh, dat het niet bestond of dat ze dat niet ja. konden bereiken. Dat het dan, dan, dan ja, verdriet deed dat ik het maar zo zeg met deze woorden. Dat heb ik begrepen vanavond. Althans, de woorden van die schreeuwen kwamen eruit vanavond. Dat kan, ja. Nou, er, ja zijn, er zijn heel veel heel verschillende dingen over gezegd in allerlei soorten verbanden. Dus... Ik wou je nog even iets anders zeggen. Jij zei... Dat mensen die naar imperfectie streven, ja. dan moet je gaan naar de, naar de nomaden, die tapijtknopers. Ja. Want die knoopt altijd, die, wat, wat wij dan Persische tapijten noemen, maar ja. dat kwam uit allerlei landen vandaan natuurlijk, maar in de landing ja. Persisch. Die hadden altijd in hun ontwerp, of, of in, hun, in, in, in hun patroon, altijd een fout zitten. Want ja. zij zeiden alleen Allah is perfect. Ha. <laughs> En je kan het altijd terugvinden als je zo'n kleed ziet. G altijd fout in. Kijk. Als het de oude zijn, hè. Ja? Niet over die machinale. Ik ga thuis kijken. Hm. Um, nou, uh, ik, ik <laughs> Kijk weet, of ik, ik hem kan, kan vinden. Vertel, ja. vertel het volgende week. Ja, ja, dat is goed, ja. Ik dank je hartelijk. Dat is een mooi mooie slot. Um, ben, dank je wel. Ja, tot ziens. Dag. Dag. Merlijn, ik dank je geweldig voor je bijdrage hier. Ja, ja. Dank je wel. Voorkomen authentiek. Veel succes. Alle goeds. Morgen heeft Guilaine Plach te gast een advocaat. En wel Frank van Ardenne, strafrechtadvocaat. Dat zijn grote zorgen over de toenemende invloed van de staat op de advocatuur. En dan moet je dus iets als imperfectie tegen in het geweer brengen. Ik wens u nog een goede nacht met Dit is de Nacht. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.